Wilders beschuldigde Schalke ervan dat hij zou hebben geprobeerd een getuigendeskundige te beïnvloeden, waardoor de raadsheer zelf in de beklaagde bank belandde. Schalke vindt dat de rechtbank geen regie voerde en een knieval maakte voor de beeldvorming in de media. Pvv-leider Wilders noemt het ontslag van Schalke een zegen voor de rechtspraak in Nederland.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 Het weer in het noordoosten bewolkt met wat regen. In het zuidwesten droog en zonnig. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Ontdek de betekenissen van de kleur rood in verschillende culturen. Een bezoek aan de tentoonstelling rood in het Tropenmuseum in Amsterdam... wordt een tocht langs liefde, agressie en macht... en langs levensfase, geboorte, initiatie, huwelijk, dood... Langs voorouders en religie. Kijk op Troppenmuseum.nl. Of kom in de zomervakantie naar het Legermuseum in Delft en raak verslingerd aan de middeleeuwen. Een ridder demonstreert hoe je een kogel wegslingert met een trebuchet. Probeer dat zelf ook eens. En tijdens het kindertoernooi ervaren kinderen hoe het is om een toernooiridder te zijn. Kijk op legermuseum.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekkerweg in eigen land.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 achtergronden uit van het hooglopende conflict... tussen Indonesië en Saoedi-Arabië. En het gaat dan over de onthoofding van een Indonesisch dienstmeisje. Maar ja. dat was alleen maar de aanleiding... om een hoop boven te laten komen. Daarna telefoneren we met Iba Abdo... die de nieuwe massale demonstraties op het Tahirplein in Cairo gisteren bijwoonde. En tegen kwart voor tien bespreken we met regisseur André van Duren... de wisselwerking tussen overvallen als die van de Scarface-bende kunt dat ja, bijna niet ontgaan zijn. Een bende die schietend uh, de brinks in Amsterdam-Zuidoost-Gazenam. het uh, Gazendam, En de verbinding met de misdaadfilm. En we gaan het ook met autojournalist David Bakels hebben... over de razendsnelle vluchtauto's waarmee dit allemaal gepaard gaat. Goed. Maar we beginnen met een afscheid. De periode Nout-Wellink is ten einde. Je zou er een boek over kunnen schrijven. En dat is precies wat journalist Roel Jansen deed. Hij sprak de oud-president van de Nederlandse Bank... meer dan twintig uur over de roerige jaren die Wellink aan het bewind was... bij DNB, de Nederlandse Bank. Zijn boek Wellink aan het woord ligt sinds gisteren in de winkel. En Roel Jansen is hier om erover te praten. Goedemorgen Roel. Goedemorgen. Ja, uh, we tutoëerden elkaar, we kennen elkaar. Tutoeerde jij Nout-Wellink eigenlijk ook? Ja. Echt waar? Ja. Oh, dat, nee, dat, dat verbaast me. Want, nou, ik, bij, bij iedereen zou je het wel kunnen doen, maar om een van de reden... Die... Hij is daar heel makkelijk in. Uh, oh. Hij stelt zich ook voor als noudwillink. En uh, ja, ik, god, ik, uit mijn, in mijn journalistieke verleden heb ik veel met hem samengewerkt. Oh. We hebben min of meer samen de euro ingevoerd, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Oh. Ik als journalist <laughs> en hij als president, dat dus ja. was een klein verschil, maar goed. Uh, en ja... Je komt elkaar tegen en je ontmoet elkaar en zo. En maar toch, een man heel die heel in. erg wel gesteld was op de statuur. En... Ja, zeker. De functie ja, was voor hem heel belangrijk. En het, de instelling ook. Hij praat ook over de Nederlandse bank als instelling en hij heeft het vaker over zichzelf, hij heeft, het, hij heeft het over wij. Mm. En dan bedoelt hij natuurlijk, wij, de centrale mm. bankiers van de wereld en zo. Dus hij heeft wel een zeker. Um, ja, nou, dat geeft toch niet dat veertje van: hey, Nautje, hoe is het? Nou, aan de andere kant is hij ontzettend makkelijk. En hij laat zich vaak ook uh, makkelijk tegenspreken. En uh, als je hem interrumpeert, dan houdt hij onmiddellijk stil. Valt hij stil en gaat hij niet er eindelijk doorheen praten uh -huh. en zo. Het is een heel prettig iemand om mee te praten en om hem, ook om hem te interviewen. Daarna was het wel weer heel veel werk om al zijn... Nou ja. gedachten en woorden tot een coherent geheel te maken. Nou ja, hij heeft het ook helemaal... Uh, gecorrigeerd. Ge ge hij mocht zelf zeggen... dit moet eruit, uh, dit, uh, dit mag erin niet Ja, dat viel heel erg mee wat eruit moest. Ja, dat... wat heeft het boek niet gehaald? <lacht> ja, ja. <lacht> nou ja, soms zaten er dingen in en dacht ik... dat snap ik helemaal niet, want het heeft toch in de krant gestaan. En dan zeiden ja, maar als wij het zeggen... dan is het een schending van onze geheimhoudingsplicht En dan kan het niet. Dat gebeurde een enkele keer. Maar dat luistert ook wel nauw, daar. Dat luistert voor hun heel ja. erg nauw. Nee, maar wat... dat is ook terecht, ja. denk ik. Ja. Ja. En de dus je hebt er... niet het gevoel dat je, dat je dingen eruit hebt moeten laten. Nee, nee absoluut niet. In de categorie, ik ja, luistert, kijk, dit moet, moet men eigenlijk weten. Je weet van tevoren dat uh, bepaalde dingen. zul je nooit te weten komen. M misschien zelfs niet in de parlementaire enquête die straks gaat komen. Er blijven gewoon altijd geheimen van dit of oh. dat bestaan. Maar ja, dat geldt voor bijna alles. Wat had je willen weten? Tja, diepe zucht. Ja. Ja, je had waarschijnlijk willen weten of de heren al van tevoren eigenlijk bedacht hadden... Uh, wat hier nu moest gaan gebeuren. Of ze echt van tevoren al bedacht hadden dat als die banken omkieperen... dan pakken we ze aan of juist niet. Of we, ja. we zullen die, die, die directies nou eindelijk eens een keer te grazen nemen. Of moeten nou we het ja, spul dat... niet in de gevangenis stoppen? Ja, dat had ik leuk gevonden als ze ja. dat hadden gezegd. Nou he, ja. We hadden ze eigenlijk in de gevangenis willen stoppen... maar helaas, het ja. is niet nou geluk, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar, was je maar zo niet, ging het niet. Was je niet bang dat, dat, uh, dat Welling zichzelf via dit boek... Uh, uh, hij wilde vrij pleiten van allerlei onmogelijke nou, fouten hij, tijdens de financiële hij wilde, crisis. Hij wilde, wilde graag, ver, hij wilde heel graag verantwoording afleggen voor wat hij gedaan heeft. En ook wel rechtvaardigen wat de Nederlandse Bank en hij persoonlijk... Uh, de afgelopen vier jaar gedaan hebben en hoe hun inzet is geweest. Hij wilde ook heel erg graag duidelijk maken en uitleggen... wat ze allemaal gedaan hebben. Want ja, dat proefde je soms wel een beetje tussendoor... dat nog in het parlement, nog in de pers dat altijd helemaal helder naar buiten is gekomen. Dus hij wilde echt wel graag zijn verhaal vertellen. En ja, daar zit natuurlijk ook wel iets bij van... Ik, eh, luister eens, ik heb heel hard, eh, we hebben hier met de Nederlandse Bank en mijn medewerkers... daar hebben we er heel hard voor gewerkt en ons ingezet. En eh, we willen ook wel een beetje erkenning voor wat we gedaan hebben. Dus iets van rehabilitatie zit er wel in. En ik denk dat hij dat ook wel zou krijgen, want achteraf terugkijkend moet je ook wel zeggen van ja, hij heeft op sommige plekken wel heel veel kritiek gehad die niet helemaal gefundeerd was. En er waren ook dingen aan de hand, er gebeurden dingen in IJsland of met, hè, met ABN AMRO en nou de hele financiële crisis, daar kun je niet zeggen dat de Nederlandse bank of Wellink alleen daar de enige verantwoordelijke of enige schuldige voor was is Was hij boos overal, die kritiek? Ja, dat zei hij dan soms, want ik was best wel een beetje boos. Zei hij dan en dan. Het is eigenlijk een hele gematigde, uh, genuanceerde man... die mm. ook als je denkt van, maar nou, ik zou zeggen, maar nou was je niet woedend op die lui? dan zegt hij, nou ja, ik was wel een beetje boos, dan zegt hij dan. Oh. Waar kwam Kijk, dat vleermatiek? Hij... Want het boek is niet van de psychologie van de koude grond... die dat probeert te... Nee. te, nee. te, te te verklaren vanuit zijn jeugd of zo. Nee. Dat heb nee. je niet aan hij, Nee, absoluut niet. Het is, hij zal ook nooit iemand anders. Uh, verwijtend de schuld geven. Dat doet hij gewoon niet. Ook die bankiers, die hij allemaal kent natuurlijk, vroeg ik was, maar ben je niet woedend op die luid dat ze jullie in deze ellende... van die financiële crisis hebben gestort? En dan zegt hij, nee, nee, het zijn toch geen schurken? En dat vindt hij ook echt. Heb je daarop doorgevraagd? Ja, want dat, ja. Want, ja. Uh, dat is, <laughs> Nou ja, precies, dat wil je dan toch weten. Ja. Want, want dat is en, natuurlijk wel het en, gevoel dat, dat op straat uh, leeft. We zijn ja. gewoon belazen door die ja. mensen. En dan is de charme van hem dat hij weigert om die mensen alle schuld in de schoenen te schuiven. Ja, omdat dat het zijn vrienden zijn, zeggen nee, ze daar op straat. Nee, nee, omdat hij zo in elkaar zit. Maar hij komt natuurlijk wel uit zo'n... Uh, toen hij begon, wat hij heeft 40 jaar bij de Nederlandse ja, Bank gewerkt. Ja, nou, 30. 30, 30 oké. Okay. Ja, eh, best wel lang, ja. Toen, toen hij begon, zag de wereld er natuurlijk zo totaal anders uit nog. Vooral met name in die sector. Ja, God, het was natuurlijk een besloten sector. Van een ja. beetje ons kent ons en nette mensen onder elkaar en zo. En plotseling hè, krijg je de globalisering. De, de, in, de hele internetrevolutie die in het bankwezen de financiële wereld intreden doet. Het gaat allemaal duizend keer sneller en het is on, onderzichtiger. En al die ingewikkelde financiële producten met mathematische ja. formules erachter en zo. Daar, was, die, ja. was die niet uit zijn tijd gezakt, zo Ja, brand. dat de Enigzins. wereld is enorm veranderd. En hoezeer. Uh, ja, hoezeer hij misschien toch wel geprobeerd heeft... om mee te komen met die wereld, moet je, heb ik het gevoel van... ja, het was, er moeten gewoon andere mensen komen. En hij, voor hem was het wel klaar. Nou, en er komen natuurlijk ook nieuwe mensen... met hele nieuwe ervaringen hè, en hele nieuwe achtergronden. Dat is wel weer interessant. Ja, nu wel, maar ja. op, ik zal het toch nooit vergeten... Dat op het moment dat de kritiek volgens mij het hevigst was... toen kwam hij met het verhaal dat ja. hij er uiteindelijk wel door wilde... Ja. als bankpresident. Toen dacht ik... Nou, Iets is daar communicatief niet in orde bij de Nederlandse <laughs> bank. Nou ja, hij vertelt ook dat hij in, in 2008 tegen uh, Wouter Bos heeft gezegd... ik word nu 65, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Hmm. Maar ik vind dat ik dat nu niet kan doen. Want ik voorzie enorme problemen in de financiële wereld. Nou ja, drie maanden later was ABN AMRO, uh, of, was Fortis omver... en uh, zaten we in de financiële crisis. Dus... Even, even iets heel anders. Gisteren werd bekend dat het Openbaar Ministerie de aangifte... van voormalig DSB-eigenaar Dirk Scheringa... tegen de directie van de Nederlandse bank bank seponeert hè? iets dat wel niet lijkt te verrassen. In het, in het boek zegt hij: het verhaal dat DNB er de stekker uit heeft getrekt is onzin. Ja. Dus ja, is, nu wil Schering gaan weer een procedure aanspannen om Willink alsnog te vervolgen. Ja, ik zou tegen de advocaat van graag Gert-Jan Knoop, zeggen... leest u Willink aan het woord, want daar staat precies in uitgelegd hoe het gegaan is. Uh, ik was echt stom verbaasd dat die advocaat nog weer zo'n artikel 12 procedure in werking wil gaan zetten. Dat is toch niet zetten. de domste advocaat, dacht ik? Nee, maar ze gaan natuurlijk voor hun klanten en niet voor de waarheid. Dat is een beetje des advocaten... En uh, kijk, schering gaat die, he, de DSB-bank stond er natuurlijk al maanden slecht voor. Er was enorm veel kritiek, ook in mediaprogramma's. He, die zeiden van dat ze verkeerde producten verkochten en wat al niet. Dat lijkt nu ineens helemaal vergeten. En uh, op een goed moment zei Pieter Lakerman voor de televisie... De klanten, u moet uw ja. spaargeld bij... DSB gaan weghalen. Nou ja, daarmee is eigenlijk die bank gewoon leeggezogen in 14 dagen. En toen kwam er nog bovenop dat ze een enorm beroep aan het doen waren... omdat ze geen geld meer hadden hè, bij DSB... op een, op een uh, faciliteit van de Europese Centrale Bank. Daar ze heel zwaar, leunden ze heel zwaar op. En, uh, uh, ja, ik zegt in het boek van ja, ze hadden moeten weten wat de regels en de voorwaarden en de afspraken daarbij waren. En kennelijk kende men die niet bij DSB Bank. Dus ze hebben gewoon niet gezien wat ze aan het doen waren. En werden daar dus echt door uh, overvallen. Dat op een goed moment de Europese Centrale Bank die liquiditeit beperkte. En ja. de Nederlandse Bank Nederlandse liquiditeit daarvoor in de plaats stelde. En dat is gewoon totaal niet begrepen maar door goed, ze. Dan is die Nederlandse Bank toch uh, verwijtbaar. Omdat ze daar niet goed in de gaten houden. Nee, hebben. dat hebben ze heel goed in de gaten gehouden. Ze waren, er, uh, ze waren er eigenlijk al maanden mee bezig om dat traject eh, nou ja, om DSB aan te pakken. En uiteindelijk... Ja, dan zie je dat het misgaat. Als geld uit een bank loopt, dan houdt het heel snel op. En uh, men is toen nog bezig geweest met andere Nederlandse banken... om te kijken of die ze konden overnemen. Maar ja, die dachten ook, ja, er zitten zoveel risico's in. Uh, aan ons lijf geen Polonaise, dat doen we niet. Maar Rol, een van de dingen die in die DSB-kwestie van buitengewoon groot belang was... en dat is natuurlijk exact ook wat Knoops en gaat op de hand aankaarten... dat is dat doordat zij zeggen, er is gelekt vanuit de Nederlandse ja. bank... Is deze hele ja. zaak geëxplodeerd? Nou, nou dat, is dus, dat exploderen was al gebeurd. Dan moet je even. Hè, dat was dus in die weken daarvoor, was dat geld dus al met bakken eruit gelopen. nadat Lakerman zijn oproep had gedaan: van haal uw spaargeld weg. Het ging met tientallen miljoenen per dag. En dat weekend, ja, dat is gelekt. Het is in de openbaarheid gekomen. Het stond in de Volkshand en uh, ik meen in het Financieel Dagblad ook. Welling zegt in het boek categorisch: Wij waren niet het lek. Uh, waar het wel vandaan komt... Dat, ja, maar dat, dat kan je makkelijk zo, zeggen, uh, natuurlijk. Ja. Maar in feite, dat was niet meer het moment waarop die bank onderuit ging. Dat was al gebeurd. Het was eigenlijk toen al... Het was al gebeurd, ja. Oh. Dus ik denk dat... dat uh, nee, ik ben geen jurist, dat is lekker makkelijk. Maar ik denk dat het uh, weinig kans maakt. Als Welling, uh, Welling naar die hele zaak kijkt... Hij heeft jaren van tevoren dus kennelijk al uh, tegen Wouter Bos gezegd... Moet je luisteren, er komt echt shit aan. Wat zegt hij over de periode die er nu aankomt? Uh, nou, ja, hij zei, er komt shit aan. Dat was over in 2008 ja, ja. over de financiële nee, crisis. Waar ze heel bezorgd. Precies. Ja, de, de Europese centrale bank, ze waren ontzettend bezorgd. Ze wisten eigenlijk niet precies wat er zou gebeuren. En wanneer en welke bank in Amerika als eerste zou omvallen. Oh. Maar dat er iets te gebeuren stond, dat hadden ze eigenlijk ja. wel in uh, de gaten. Ja, en het grappige is, hij zegt van ja, nu hebben we deze crisis hebben we min of meer opgelost. Hè. Er zijn strengere regels voor het kapitaal van banken ingevoerd. Hè, die Basel III-regels. Maar die zelf dan heeft eh, voorzitterschap van heeft gedra gedragen of gedaan. Uh, en nu zit hij, ja, maar kan je op een briefje geven... Dat over een paar jaar komt er een volgende crisis. Bijvoorbeeld van banken die zullen proberen... die kapitaaleisen van Basel III te ontwijken... en op slimme manieren daar onder, onderuit proberen te komen. En dat zien we nu niet. Maar er zijn... Daar zijn mensen misschien al wel mee bezig en over een jaar of wat zul je daar de ja. ellende van uh, tegenkomen. Zegt over vijf jaar zullen allemaal zeggen waarom ze we zo stom geweest dat we dat niet eerder en beter hebben uitgezocht. Ja, dat was ook. Ik zei tegen de fronten, die, waar heb je die en die boeken wel gelezen? Want daar staat het allemaal in. En zeiden ja, over vijf jaar komen ze weer met nieuwe boeken en dan zeggen ze waarom hebben jullie het nu niet gezien? Hè, heb en... je de, de, meer of minder vertrouwen gekregen in de financiële wereld door het schrijven van dit boek? Nou, ik heb wat meer vertrouwen gekregen in de toezichthouders, zeg maar, de centrale banken. En de, de rol van de Europese Centrale Bank, bijvoorbeeld nu in de crisis in Europa, is echt heel veel groter geweest dan in de openbaarheid is gekomen. Maar ja, die bankwereld, daar heb ik niet zo vreselijk veel vertrouwen in. Nee, nee die verzinnen telkens weer een nieuwe list en dan gaan ze hup, gaan ze gewoon weer, net zo hard weer verder. Ja, en als je dat nou tegen Welling zegt, wat zegt hij dan? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, want dat hoog, is toch de crux van het hele verhaal. Dat is toch wat wij ook. in de buitenwacht van, willen ja, weten. Daarom kan toezicht nooit het omvallen van een bank voorkomen. En, want er gebeuren ongelukken onderweg. Maar zijn grondhouding is van... uiteindelijk is dat financiële stelsel natuurlijk toch heel erg goed en positief. Ja. Hij, hij gelooft in het financiële stelsel... Hij vindt alleen dat je, de, nou ja, dat je betere toezicht moet houden... en betere, hogere eisen en hogere buffers aan ze moet opleggen... zodat ze... Bij een volgende ramp of crisis of storm niet meteen weer omvallen. En hoe kantje boord schat hij in dat het geweest is op het moment dat zij uiteindelijk. Ja, ja. dat, nou, dat zei zag, zag ik. ik dat vond ik eigenlijk de meest uit, opmerkelijke ja. uitspraak van de centrale bankier. Die zegt dat in dat, he, die vrijdagnacht dat uh, Balken en de Bos en Wellink, uh, ABN Amro en Fortis uit het failliet. Uh, Fortis-concern tilde of trokken, haalde voor Nederland... dat we toen eigenlijk door het oog van de naald zijn gekomen. Dat zei hij letterlijk. Ja. En wat bedoelde hij daarmee? Nou ja, bij Fortis zag je dat de grote partijen, de grote beleggers... hun geld met miljarden tegelijk weghaalden. Als dat bij ABN AMRO was gebeurd, en dat stond dus op het punt te gebeuren... dan was ABN AMRO in een paar dagen leeggezogen en omgevallen. En dan had de Nederlandse staat voor honderden miljarden aan, eh, eh, aan ABN AMRO... Eh, schulden moeten overnemen. Dus dat was echt uh, bezittingen moeten overnemen. Dat was echt dramatisch geweest. Er wordt in het boek ook aandacht besteed aan zijn verhouding... met diverse uh, bewindslieden. Hij kon het goed vinden met uh, Gerrit Salm... en met Wouter Bos na enige aarzeling ook. En uh, hoe zit het eigenlijk met Jan-Kees de Jager? Nou ja, maar Gerrit Zand, dat waren echt oude maatjes ja? van de gang van het ministerie van Financiën. Dus daar waren ze min of meer gelijktijdig aangetreden en begonnen. Dus die hebben een beetje een wedstrijdje gespeeld. Wie heeft de hoogste functie? En uiteindelijk won, uh, won Welling natuurlijk, toch? <laughs> Zo is hij dan nou ook wel weer. En met, met Jan Kees Jaren gaat het niet goed. Nee, die twee die liggen elkaar niet. Ik weet niet wat er op de eerste dag is gebeurd, maar... Uh, ja, ze voelen elkaar, denk ik, slecht aan. Ik, ik, Welling vindt dat de jager... En waar veel zit dan de crux? Welling vindt dat de jager veel te veel zijn oren laat hangen naar het parlement. En het parlement is anti-bankiers, anti-Europa, anti-Euro, anti-Griekenland, anti-Nederlandse Bank en zo. En hij vindt dat de minister van Financiën daar veel harder uh, stelling tegen moet nemen. Hmm. En wat je nou ziet is, dat is wel vrij dramatisch, dat de president van de Nederlandse Bank en de minister van Financiën op zo'n onderwerp als Griekenland bijvoorbeeld, hè, de Europese steun, diametraal verschillende posities innemen. Nou, ja, dat hebben we in Nederland in geen tientallen jaren gehad. Hey Roel, um, het was natuurlijk verleidelijk... en waarschijnlijk op een goed moment heb je daar ook... misschien wel het begin van het project aan besteed... dat je denkt, ja, ik zou toch werkelijk willen weten wat hier nou gebeurd is. Dan is natuurlijk de vraag, als je daarachter wil komen... of twintig uur praten met Wellink wel de goede invalshoek is. <laughs> nou ja, dat hebben we gedaan. Uh, het is in zoverre de goede invalshoek dat je dan zijn verhaal te horen ja. krijgt... Ja. Het was veel mooier geweest als je een studiebeurs voor vier jaar had gehad en ook nog Wouter Bos en Balkenende en weet ik veel wie allerlei andere mensen had kunnen interviewen en daar een prachtige dissertatie van had geschreven. Dat was vast nog leuker geweest. Zat er eigenlijk al iemand bij die gesprekken? Ja, Staat er best woord... tweetjes. Nee, er was altijd een woordvoerder van de Nederlandsche Bank bij en dan soms zei Welling tegen: "Dat moet je nog even nakijken." En dan kreeg hij zo wat. Een maar een die zei niet: toege... uh, "Dit is niet gezegd." Nee, dat zei hij helemaal niet. Nee, hm. nee sterker nog, soms voegde Welling weer dingen toe in de uiteindelijke tekst, die hij gezegd wilde hebben. Oh, oh. Al die uh, mensen, hè, zalm, uh, balken en de bos, die zijn verdwenen in het bedrijfsleven... gaat Belling dat ook doen? Nee, dat deed ik hij niet. Hij meer. Al als bankier? Nee, nee, ik zie Hij is niet 67, meer. 60, toch? Ja, hij wordt 68. Ja. Jaar. Ja, we hebben dezelfde verjaardag, dat schept ook een Oké, okay. Dat, dat kon je ook wel onthouden? Hetzelfde sterrenbeeld. Ja. Sterren Wat is dat beelden. voor sterrenbeeld? Maagd. Een maagd? Oh, dat zijn hele precieze lui. Dat is bij mij weer niet gelukt. Nou, dat moet je toch niet zeggen? Dat boek is toch heel precies? Ja, het boek is heel precies. Nou. Maar dat is ook mede omdat de Nederlandse Bank zo goed alle kleine details heeft nagekeken. Maar, goed, maar ik denk dat hij misschien nog wel. Ik weet niet wat hij gaat doen. Hij, wil, hij zegt steeds dat hij eerst zijn huis gaat opknappen... en dingen een beetje met zijn gezin en familie gaat doen. Ik vermoed dat er in dat internationale circuit van centrale bankiers... echt nog wel een plek komt voor hem om wat moois te gaan doen. Ja, wat ging hij nou doen? Stoeltjes stofferen? Ja, dat, ja, dat, dat is een geestig, hem. ja. Stoeltjes, Stoeltjes stofferen. stofferen en radio's maken. Hij, hij knutselde radio's in elkaar als uh, jonge man, jonge vent. Gekke man, hè? <tie> nou, Dank je wel, Roel. Uh, het kunt dat dus allemaal nalezen in wellink aan het woord. Uh, Roel Jansen die tekende het op, journalist uh, en schrijver van dat boek. Meer informatie teletext pagina 260 en op nieuwshow.nl. Dank je wel, Roel. Ga ja. verder. Er was een behoorlijk hoog oplopend conflict tussen twee staten deze week. Saudi-Arabië weigert nog langer Indonesische dienstmeisjes toe te laten. En het kan grote gevolgen hebben voor de miljoenen Indonesische werksters... die daar elk jaar hun geld verdienen. Het conflict is ontstaan na aanleiding van de onthoofding van een dienstmeisje eerder deze maand door een Saoedische beul... omdat ze haar werkgever doodgestoken zou hebben. Adriaan Bedner van het Van Vollenhoven Instituut Universiteit Leiden... is expert in Indo- en Indonesisch recht. Hij volgt de zaak op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de, de, de, de Saoedis hebben dus gezegd dat die Indonesische meisjes er niet komen... maar die Indonesische regering had van tevoren al gezegd... dat die Indonesische meisjes ook helemaal niet naar uh, Saudi-Arabië gingen. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, de Indonesische regering heeft gezegd dat ze 1 september um, geen visa meer zouden verstrekken... voor werksters die naar Saudi-Arabië zouden vertrekken. Hm. En nu heeft Saudi-Arabië uh, als uh, vergeldingsactie gezegd... nou, we willen die in meisjes ook helemaal niet meer hebben. En uh, uh, blijf maar thuis. Het gaat hier om een individueel geval... maar dat is bepaald niet wat er aan de hand is. Het gaat a, om miljoenen werksters daar... maar de omstandigheden zijn buitengewoon slecht. Ja. Nou, het, het is, over die omstandigheden wil ik wel zeggen dat dat enorm wisselt, juist in Saudi-Arabië. Um, er zijn dus ook uh, die miljoenen werksters zitten, in, natuurlijk niet alleen in Saudi-Arabië, maar ook in andere golfstaten. Maar ook in uh, Hongkong, Singapore, uh, Taiwan, Maleisië. En ook daar zijn uh, vaak uh, uh, grote problemen en ook daar wordt enorm misbruik En wat gemaakt. zijn die problemen? Nou... Uh, Heel simpel, de gewone arbeidsomstandigheden die enorm slecht zijn, dus uh, onderbetaald worden, um, geen, uh, geen vrije dagen hebben, uh, werkdagen van 18 tot uh, nou, soms zelfs nog langer uh, moeten maken. Uh, mishandeling, uh, seksueel misbruik. Uh, dat zijn, maar goed, dat, dat zijn... En uh, paspoorten in de slag nemen. Dat, een, ervaak, een, een vraag, uh, dat is een heel belangrijk punt. Dat is, die meisje zitten, of uh, die meisje vrouwen... Het gaat om de vrouw die onthoudt, die is 54. Ja, ja, het is hè? geen meisje meer. En dat was dus ook ja. al haar vierde keer dat zij naar, uh, naar Saudi-Arabië ging. Dus dat is wel iemand die ervaring had. En die is dus niet iemand die helemaal totaal overvallen was door de situatie. Uh, tenminste, dat zou je niet verwachten. Um, maar hun paspoort wordt in beslag genomen, vaak, door de werknemer, of, sorry, werkgever. Dat betekent dat die meisjes die, uh, ja, die kunnen, die kunnen kunnen niet meer het weg kunnen. En uh, wat daarbij komt, is dat ze hun, uh, hun vlucht naar Saudi-Arabië... wordt betaald door die werkgever. Dat betekent dat ze een schuld hebben... Uh, en dat ze dus die schuld uh, alleen kunnen terugbetalen door een hele lange tijd daar te werken. Dat betekent ook dat ze binnen het land zelf eigenlijk niet weg kunnen. En dat ze dus in een soort worgcontract uh, uh, uh, situatie zitten. Die, die, die re re reactie van de Indonesische president Yujo Yono was fel, hè? Ja. Nou, dat is ook wel begrijpelijk, want Judo Yono was net bij uh, de ILO geweest uh -huh. in Genève... en had daar een toespraak gehouden over hoe goed Indonesië wel niet voor zijn, werk, uh, zijn uh, onderdaan in het buitenland zorgt. Dus al die miljoenen buitenlandse werknemers, uh, Indonesische in het buitenland... Um, en vervolgens kwam hij terug in Indonesië. En op dat moment bleek dus dat een van die werknemsters uh, geëxecuteerd was... zonder dat nou. de Indonesische regering daarvan op de hoogte was gesteld. Nou ja, met een zwaard onthoofd. Ja, nou ja, dat is gebruikt. Dat gebeurt ook met Saudis. Die, uh, zo wordt de doodstraf uitgevoerd daar. Oh. En ik begreep dus dat uh, die dochters van deze vrouw... Uh, op een gegeven moment medegedeeld was. Uw moeder is onthoofd. Ja. Dat er op geen enkele manier van tevoren... Contact was geweest. Nee. Dat, er, dat ze niet de gelegenheid had gehad nee. om een advocaat in, uh, in de arm te nemen enzovoort. Nou, de, de Indonesische regering heeft wel de rechtszaak gevolgd. En daar zit dus ook wel weer wat, wat, uh, wat, wat ingewikkelds. Want uh, zij heeft bekend in die rechtszaak en ze heeft dus ook. Haar is gevraagd door de rechter, althans dat heeft dus de Indonesische ministerie van buitenlandse Zaken meegedeeld, um, of zij mishandeld werd. En toen heeft ze gezegd, nee, ik werd niet mishandeld. Maar wat was dan de reden die ze had? Ja, dat is dus gewoon, uh, uh, ja, uh, te, weinig, uh, te weinig slaap, uh, de hele tijd uitgescholden worden, uh, ja, dus... Geestelijke mishandeling. Wel, geestelijke mishandeling, daar kun je het denk ik het beste op uh, werpen. Het kan natuurlijk best dat er ook andere mishandeling uh, heeft plaatsgevonden... maar dat ze dat niet gezegd heeft. In ieder geval, het is dus heel lastig om in te schatten... of dat een heel oneerlijk proces geweest is. Maar wat, uh, wat de uh, Indonesische regering eerder heeft gedaan... Uh, met een uh, vrouw die, uh, die is vrijgekocht... Dus ze hebben gewoon betaald op een gegeven moment voor een andere vrouw. En zit er zitten overigens nog 23 Indonesische werknemers. Met een daar, in. Ja, hè? En ja, En wereldwijd overigens 303. Dus het zijn er niet ja. alleen maar. Indonesische maar werknemers die in het buitenland ja. op, op hun executie zitten te wachten. Ja. Waarom gaan er eigenlijk zo verschrikkelijk veel miljoenen mensen in, uh, uit Indonesië uitwerken in andere landen? Is er in Indonesië zo weinig emploi? Ja. Uh, het is echt heel duidelijk een, uh, een economische reden. En dat geldt met name in bepaalde streken, bepaalde delen van Indonesië. Uh, het zijn vrouwen die uh, over het algemeen een uh, betere toekomst voor hun kinderen willen garanderen. En die dus met het uh, sturen van dat geld het mogelijk maken dat die kinderen naar school gaan. En uh, ook al zijn er geen minimumlonen vastgesteld. Ze verdienen altijd nog veel meer dan ze in Indonesië kunnen verdienen. De overgrote meerderheid gaat, gaat dus naar in Indonesië zelf uitwerken. Ze zien zich gewoon in de grote steden. Maar daar liggen de lonen nog lager dan ze vaak liggen in, uh, in, in, in nou ja, Saudi-Arabië, Maleisië, Golfstaten enzovoort. Maar wat, wat heel belangrijk is, is dat. Um, er zijn ook, het geeft soms ook aanzien. Dat je dus, het is ook een kans voor sommige vrouwen om weg te komen uit hun dorp. En om uh, dan terug te komen als. Ja, dat is een dapper iemand die heeft het daar volgehouden die heeft. Uh, veel Met een paar centjes. Ja. Met, ja, want uiteindelijk, kijk, we hebben het nu vooral over de excessen en die trekken de aandacht. Maar juist in Saudi-Arabië, en daar is echt onderzoek naar gedaan door collega's van mij, heb je ook families waar, waar ze juist heel goed behandeld worden. Oh. Veel beter dan in bijvoorbeeld Singapore, waar het een hele grote afstand is. Maar er zijn in Saudi-Arabië ook families waar ze echt een beetje als een deel van de familie worden beschouwd. En zeker omdat ze ook moslim zijn. Uh, en ook soms een beetje Arabisch spreken... omdat ze in de Koran kunnen lezen... dat, dat schept dan wel een band... En de, die gevallen waar het dus allemaal heel goed gaat, zijn er ook. De, deze vrouw is dus voor de vierde keer naar Saudi-Arabië gegaan. Dus zo erg. U bedoelt, zo erg kunnen die eerste drie keren dan niet geweest zijn? Dat, dat zou je zeggen. In ieder geval niet zo erg dat ze. Dat ze dus, ja. Want ze, het is niet zo dat ze een absoluut gedwongen was. Ze, ze, ze stond er niet fantastisch voor financieel, wat ik weet. Maar ook niet, niet dramatisch. Maar meneer Betta, bij de voorbereiding van dit onderwerp spraken we iemand die zei dat er in Jakarta. Uh, een apart deel van het vliegveld ter beschikking stond... van vluchten die bijvoorbeeld uit uh, Saoedi-Arabië kwamen... juist voor dit soort vrouwen, omdat... Ja, zeg het maar. Om, om, omdat er kennelijk iets raars aan de hand is. Nou ja, die, die vrouwen worden niet alleen maar in het land uh, waar ze werken uh, misbruikt. Maar ook in Indonesië uh, zijn er dus allerlei uh, recruteerders. En ook uh, de overheid die misbruik maken van die situatie. Die, die vrouwen die gaan dus het land uit via een speciale terminal. Waar ze, waar dus bijna, dat klopt dus dan? Ja, ja, absoluut. En daar is bijna niet in te komen. Dus een, uh, en wat gebeurt dat dan? Nou, daar worden ze dus, uh, daar worden ze dus allerlei, uh, moeten ze allerlei smeergeld betalen. Daar moeten ze dus, uh, uh, als ze terugkomen, worden ook dingen ingenomen. Dus uh, dingen die ze meenemen. Dus ze sturen geld, dat gaat dan via Western Union of zo. Maar ze nemen natuurlijk ook dingen mee... Weten ze dan wel, proberen dus dingen verborgen te houden. Maar er worden gewoon dingen ingenomen door de in immigratie. En dat is dus echt. Uh, waar, daar, daar speelt de Indonesische regering echt een hele slechte rol Ik in. Ik wou net zeggen, het want dit kan de immigratie toch niet zelf bepalen. dat het een aparte hangar gebruikt wordt voor dit soort vluchten. Nee, maar praktisch gezien, het gaat dus echt om 15.000 per maand. En als je die allemaal in de gewone terminal uh, laat vertrekken. waar ook de andere uh, reizigers vertrekken, dan, uh, ja, dan heb je een probleem. Hoezo dan? Nou, dat past er niet in. Je kunt dus ook, als je dus naar, naar Mekka reist voor de Hajj... dan uh, ga je ook naar een speciale terminal. Alleen, uh, wat natuurlijk niet kan... is dat er zo'n enorm misbruik wordt gemaakt daar. En dat, en dat daar dus... Een, uh, uh, ze, ze gaan ook met speciale vluchten. Hè. Er worden speciale vluchten ingezet... omdat het om zo'n enorme hoeveelheden gaat. Maar je moet gewoon natuurlijk... Het is natuurlijk schandalig dat uh, vrouwen daar dan gedwongen worden om... Uh, ah, ja, maar ja, Daar de, de meisjes te zwanger terug, begreep ik. Dat, dat komt ook. Er komt dat, en dat is, dus, dat is dus wel het probleem in die landen zelf. En dat is het andere punt. En daar is nu die, die, dat conflict over opgelopen. Uh, Indonesië is niet goed in staat om zijn eigen burgers daar te beschermen. Uh, en daardoor krijg je dit soort toestanden. En Indonesië was al, en de Filipijnen ook, die waren al heel lang met de Saudische regering in onderhandeling over een, uh, over een, een MOU... Waarin werd vastgesteld een Memory of Understanding, een overeenkomst. Okay. Waarbij ze dus uh, uh, zouden vaststellen uh, ja, welke minimum-eisen Saudi-Arabië moet voldoen uh, bij het behandelen van die meisjes. Hoe gaat het aflopen? Want Indonesië, als grootste moslimland, kan nu niet meer inbinden zonder gezichtsverlies te lijden. Maar saudi arabië ook niet? Nou, dit is, het is al eerder gebeurd. In 2005 is er ook een moratorium geweest in, met Maleisië. Dus dat er geen, uh, geen werknemers meer mochten vertrekken. In Maleisië is dat ook gebeurd in 2009. Ook omdat Indonesië het met Maleisië niet eens kon worden over afspraken... over de hulp die aan die meisjes uh, geboden moet worden uh, ter plaatse. Um, met Maleisië is dat uiteindelijk in orde gekomen. En daar, is nu, daar wordt nu weer gewoon uh, naartoe gereisd. Um, ik denk dat... Uh, ja, Saudi-Arabië heeft een probleem. Want die zitten gewoon met een gebrek aan werknemers. Mm. Nou hebben ze een hele rij landen... Uh, uh, ja, uitgeprobeerd. Om te vragen of ze daar dan meisjes vandaan kunnen halen. Dat zijn dus dan uit Bangladesh, uit India... Ethiopië, Nepal... Uh, Eritrea, Sri Lanka, Mali. Ze kijken dus overal rond waar ze... Zeg mm. maar, dat tekort, wat gaat optreden... hoe ze dat kunnen aanvullen. Uh, voor Indonesië zelf geldt... Uh, ja, is het natuurlijk een probleem. Uh, de president heeft een speciaal economisch pakket afgekondigd, zelf, om te, voor, uh, ja, te voorkomen dat er uh, ja, dus een massale werkloosheid uh, optreedt. Dus er wordt veel geld ingestoken, maar wat ik denk dat uiteindelijk gebeurt, is dat die gesprekken gewoon doorgaan en dat als de hele kwestie is bedaard, dat over een half jaar of over een jaar er gewoon weer een overeenkomst is en dat er dan gewoon weer meisjes, uh, vrouwen naar uh, Saudi-Arabië zullen trekken. Gaan er reizen. ook mannen heen? Er gaan ook heel veel mannen. Ja, maar oh. die zitten in de constructieindustrie uh, Die maken maar die ook. Worden, dagen die dagen van twintig uur, geloof ik, hè, als ja, je het verhaal Ja, dat, uh, dat is ook. Heel, heel, heel Dubai is op die manier ja, gebouwd ja. Ja. door de dames ja. en vooral de ja. heren. Nou, als je kijkt naar die golfstaten, daar is um, uh, maar 20% van de bevolking is dus officieel uh, golfstaatbewoner. 80% zijn dus immigranten die daar uh, de economie draaien. Nou, en Omdat het golfstaat is. Ik heb het toevallig zelf mogen zien. Wonen die mensen echt letterlijk alleen maar onder een golfplaat. Ja. En die werken daar 20 uur per dag. Ja. Uh, het is echt onwaarschijnlijk ja. Ja. hoor. Ja. Maar daar, daar ontstaat toch gedoe over. Je, je nou, moet... Dat, absoluut. En in Indonesië is het nu een, een echt een heel goed item. Maar dat was het al voor deze Ja, maar kwestie. zo kan je mensen toch niet behandelen? Nee. Dat snap, uh, snappen ze toch uiteindelijk daar in die golfstaten ook. Maar ze doen het al heel lang. En vroeger gebeurde het hier ook. Als je kijkt naar. Dat is natuurlijk een tijdje geleden. Maar als je kijkt nog in de jaren twintig. Hoe de toestanden in de mijnen waren in, uh, in Limburg. Ja, maar ze uh, is in wel wat veranderd hoor. Ja, gelukkig wel. Ik hoop dat dat daar ook gebeurt. Maar dit is natuurlijk vreemd. Maar het essentie is dus dat een land als Indonesië. die zoveel werknemers daar naartoe stuurt. en werknemers, dat die gewoon. In staat hm. moet zijn om die te beschermen. Maar het, bl ja, precies, maar het blijft natuurlijk toch heel erg raar dat daar niet fundamenteel de discussie over gaat. uiteindelijk ja. dat het over gaat of we wel of niet ja. dingen laten vertrekken, is toch absurd? Nee, maar dat is dus. De, in, in Indonesië is die discussie nu echt wel al, al een hele tijd heel serieus aan de gang. En zijn er echt heel veel. En in Saudi-Arabië? In Saudi-Arabië uh, niet, nee. En dat ben ik met je eens, dat is uh, heel treurig. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Adriaan Betner, expert in Indonesisch recht van het Van Volhoven Instituut, Universiteit Leiden. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Nog even een tamboerijntje. Nummer heet Hi, het is een Nederlandse groep Storybox, heten ze. Ineens stond afgelopen week het Tagrierplein in Egypte weer op zijn kop. Er vielen meer dan duizend gewonden bij rellen op het plein dat begin van dit jaar nog centraal stond tijdens de revolutie in het land. Na het vrijdagmiddaggebed waren er nieuwe protesten. Over een revolutie binnen een revolutie gaan we praten met politicoloog Ida Iba-Abdo. Zij is op dit moment in Cairo en ik heb haar aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een tijdje geleden was je hier hè, om, eh, om, om eh, achtergronden te geven bij, eh, bij die opstand. En nu eh, zit je daar. Ineens sloeg daar de vlammen weer in de pan. Hoe kan dat? Uh, nou, dat komt omdat uh, mensen uh, ontevreden zijn met de gang van zaken. Ze hebben het gevoel dat de, de hervormingen die nu uh, nou ja, geïnitieerd zijn door het leger... En ...op een oppervlakkige op, op karakter hebben en dat ze niet voldoen aan de, aan de eisen van de mensen. Uh, de mensen snappen wel dat de economische situatie uh, langzaam had moet aantrekken... ...en dat het, de dat het democratische instituties... Uh, ...opgebouwd moeten worden. Het is een proces, het moet groeien. Mm -hmm. Dat snappen ze wel, maar wat ze niet snappen... ...is dat uh, de uh, corrupte kopstukken van het regime van Mubarak... Uh, ...hogere legerofficieren en soldaten, politie... Uh, ...personen die verantwoordelijk zijn voor het moorden... Uh, ...en martelen van uh, demonstranten tijdens de revolutie... ...nog niet zijn berecht. Uh, dus al die woede, frustratie, irritatie... Is veroorzaakt door het gebrek aan, uh, uh, aan uh, serieuze stappen door, de, door het leger om uh, de, deze mensen te, te veroordelen en te drechten. Ja, is dit het begin uh, van een nieuwe reeks protesten, denk je? Nou, uh, zoals u misschien weet, uh, 8 juli, volgende week vrijdag, worden hele grote demonstraties aangekondigd in Tagreer. Uh, en de demonstraties die zijn begonnen afgelopen dinsdag, die zijn spontaan begonnen eigenlijk. Uh, het was niet gepland, het was een sp spontane actie door de gebeurtenissen op dinsdag, hè. Uh, uh, voor de balloentheater uh, waarbij waar, waar, waar schuurmetselingen ontstonden tussen de families van de martelaren en de politie. Uh, uh, en je zou het kunnen zien als een soort opwarming naar 8 juli. Want 8 juli zijn alle mensen ervan overtuigd om naar Tegnie te gaan en te strijden voor, voor, voor, voor, voor hun zaken. Om de revolutie te redden. Het is een actie om de revolutie te redden. Ik zie het niet zozeer als een, als een nieuwe revolutie, maar het is een, een, een reddingsactie van de revolutie van 25 januari. Zijn de militairen nog steeds de baas daar eigenlijk? Um, ja. Ja en nee. Uh, ja, in de zin dat de militairen eigenlijk ook uh, onder het bewind van uh, het regime van Mubarak ook al uh, uh, aan de macht waren. En um, achter het schijnbaar allerlei uh, uh, aan de touwtjes konden trekken. Dus veel mensen zijn nu ook overtuigd dat hoorde ik gisteren ook op de grieer en dinsdagavond. Uh, dat mensen zeggen van we, we merken geen verschil tussen de uh, in de manier waarop het leger met ons omgaat of de, de, de, de, de staten Egypte met ons omgaat, wij demonstranten. Uh, Integreer. Nog even, uh, het geweld wordt ingezet, mensen worden opgepakt. Uh, alles wordt ingezet om, om, om, om um, de mensen ervan te weerhouden, uh, te demonstreren. Dus uh, het leger is nog uh, aan de macht, maar eigenlijk we, weten wij niet wie. wie... Daadwerkelijk aan het thuis aantrekken is. Maar uh, mensen merken, merken in ieder geval niet uh, dat er verschil is uh, in, in, in, uh, in de gang van zaken nu en onder uh, Mubarak. Er is weinig veranderd, hervormingen gaan traag, hm. um, hoe is economische de economische situatie is slecht. Ja, hoe is de sfeer? Uh, want jij was erbij, hoe, kun je die omschrijven? De sfeer uh, dinsdagavond was het heel erg uh, nou ja, uh, eng. Uh, het was, uh, er waren uh, nou ja, veel mensen daar en allemaal jonge mannen en uh, uh, weinig vrouwen daar. Uh, Ik uh, kwam aan nadat na, uh, na de traangat wat was ingezet en de, de, de, de mensen in elkaar werden geslagen. Maar uh, het was, was heel erg uh, eng en uh, grimmig. Maar gisteren, gisteren, gisteren was het een feest. Mensen waren op de ze waren blij, waren bandjes aan het spelen, rappers uh, act, uh, act aan het doen. Uh, er was een podium opgesteld waarin de, waar, waarop de, de ouders en de families van de martelaren, van de mensen die vermoord waren, een woordje konden doen, een speech konden doen, uh, en waarin de, de, de demonstranten uh, ervan, uh, nou ja, uh, probeerden te weertuigen om geïntegreerd te blijven en niet naar huis te gaan, omdat het belangrijk is. ...deze mensen te berechten en het bloed van onze zonen en dochters niet voor niets te laten gaan. Want zo hebben we het niet afgesproken. Ze dachten dat het anders zou gaan en dat het leger serieuze stappen zou doen... ...en de intentie, een echte intentie zou vertonen om de mensen aan te pakken, de hoge officieren. En daar, dat, dat, dat proberen ze dus te uiten op de hrieer. Uh, leger-officieren zijn, uh, lopen op vrije voeten... Ja. Dat, stel, dat stemt mensen natuurlijk teleur. Uh, en de, de, de, de katalysator van het hele proces was uh, zondag. Uh, de minister, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Habib Ladli... Uh, zijn proces werd uh, voor de derde keer uitgesteld. Ik snap het. En hij is de, de, de, de meest gehate man in Egypte, ook Mubarakna. Dus dat was eigenlijk de katalysator. En weer hè, dinsdag gebeurde iets van dinsdag. Uh, leidde ertoe dat de mensen uh, besloten om naar Tajir te gaan en daar te blijven tot 8 juli. Oké, okay. en jij blijft daar voorlopig ook? Uh, jazeker. Oké, okay. dankjewel uh, Iba. En sterkte. Ze Heeft foto's gemaakt. Uh, en die staan bij ons op de site. Oh, <coughs> Kunnen mensen bekijken? Dat moet u zeker doen. Ja. newshow.nl. En nu hoort de politicoloog Iba Abdo vanuit Cairo. Als heel Nederland dinsdagnacht zucht onder het noodweer... ontploft er in Amsterdam een deel van de gevel van Brinks geldtransportbedrijf. Gemaskerde overvallen dringen het depot binnen... en bedreigen de medewerkers met machinegeweren. Ze vluchten met de buit in twee hele snelle auto's. Een wagen kiest in vliegende vaart de A2... Op de hielen gezeten door de politie. Maar bij Eindhoven raken de agenten het spoor bijster. Al snel wordt in de kranten volop gespeculeerd... over de identiteit van die daders. Het zou gaan om de Scarface-bende. Ze worden ze genoemd een verwijzing... naar een bekende maffiafilm van Brian de Palma... Uit 1983. Over de wisselwerking tussen criminele en gangsterfilms gaan we praten met filmregisseur André van Duren. En naast hem zit David Bakers, autojournalist. Want de vluchtauto's van het geboefte. ja, dat loogt er bepaald niet om. gaan we uitgebreid nog over hebben. Eerst eventjes naar André van Duren. Er wordt op het in, in alle kranten kom je dat eigenlijk tegen. Er wordt een verhaal uh, gemaakt van boeven imiteren films. En films imiteren weer boeven. Klopt dat? Nee, daar klopt helemaal niks van. Oh. Dus het Scarface-verhaal is heel fascinerend. Ik eh, heb gegoogeld en zie inderdaad meer dan 100 verwijzingen naar Scarface... En als je dan de geschiedenis uh, van uh, uh, dat Scarface-verhaal uh, uh, analyseert, El Pacino, komt het terug Al Pacino. Mm -hmm. uh, er in een Belgisch misdaadprogramma heeft een journalist een link gelegd op grond van uh, een foto uh, bewakingsbeelden bij een uh, tankstation. Dus een van de mannen is zo'n In getankt Nijvel, bene. In Nijvel, ja. Die mensen moeten daar ook tanken in Nijvel. Ja, en maar vanwege die bende van Nijvel vond ik dat weer ja. zo'n curieus detail. Ja. Ja. Maar het is een curieuze detaai en dan schrijft de journalist... en zegt de journalist, het kapsel komt overeen en de bril. Nou, Al Pacino heeft een ontzettend onbestemd, een heel normaal kapsel... dus daar is geen enkele overeenkomst in dit kapsel... en die bril die lijkt ook niet. Ik heb gisteren nog Scarface... Daarom zie ik er wat slaperig uit, al diep in de nacht gekeken. Echt, er is geen enkel beeld dat erop lijkt. Maar hij zou Tony Montana lijken, zo heet hij. Absoluut onzin. Ja, Tony dus hij waar lijkt komt dit verhaal dan vandaan? Omdat die journalist het heeft gezegd. Vervolgens wordt gezegd dat de hele bende zich kleedt als Scarface. Vervolgens wordt gezegd dat ze zo die overval hebben gepleegd. En er is een verhaal, en dan zit ik hier in deze studio dat te vertellen. Maar als je Scarface kijkt, dus ook inhoudelijk is er geen enkele verwijzing. Scarface gaat over, eh, gaat over cocaïne. Oh, oh, oh. en dit is uh, een geldtransport. Er wordt er ook heat bij genoemd, dat het daarop zou lijken. Ook absoluut oh. onzin. In heat wordt er een geldtransport overvallen, maar op een totaal andere uh, manier. Oh, oh. Dus er is behoefte om deze oh, oh. bende zo mythisch te maken. Als hij even erg is als El Pacino of Scarface... dan heeft de politie gelijk dat ze gestopt zijn met een achtervolging van een Hyundai... Uh, een auto die 145 <tie> km <kilometer> per <tie> uur rijdt, geloof ik. Nou, ja, dan, ja, moet David Bakels even... Uh, da, klopt dat? Nou, het is, het is uh, heel curieus. Vluchten in een auto met 580 pk, die Audi RS6 en een BMW 507 pk. Allebei 10 cilinders en dan en overstappen kan, en die kan, die kan de politie bijhouden ja? echt wegverdwijnen in een dingetje van net 80 pk. Ja. Met een top van een astmatische 159, dat is wel leuk. Dat is, dat is ook heldendom, toch? Ja, dat is heldendom. En, en de politie kon wel die, uh, die Audi en die uh, BMW bijhouden. Maar die, bij die Hyundai zijn ze gestopt. Dat is een raar verhaal. Dat staat er ook, he, om de mythische proporties van deze bende... Ja, ja. Eh, wordt er gezegd, ze zijn in een hinderlaag gelokt, de politie. Eh, wat er gebeurd is, als je beter leest... ze zijn gestopt en uitgestapt en eh, het machinegeweer gericht. En toen is nou, de politie gestopt. Ze hebben toch gestopt. Een, uh, ook een klapper gemaakt op de A2. Uh, de, dat die autototen losgereden. Ja, dat is een goede ja. auto, want ze zijn er levend uitgekomen. En daar zijn... Iemand nou. heeft op internet of heeft met zijn mobiele camera dat gefilmd... en dan zie je inderdaad een vuurbal ja. over de A2. Maar goed, we moeten natuurlijk wel uitkijken... om deze uh, boeven niet tot helpt. Helden te bestempelen. En dat is nu al gebeurd. Met nee, Scarface, want Ze hebben natuurlijk vrouw. iets verschrikkelijks gedaan. Laten we dat wel even. Ja, dat er geen doden bij zijn gevallen, dat is een godswonde. Ja. En nu lijkt, do, do, do, hierdoor, nou ja, het woord helden is al gevallen. denk ik, ja. ho ho. Het is wel, uh, ja ik moet op mijn woorden letten. Ja. Maar het is natuurlijk wel gewoon hele zware criminaliteit. Het ja. is ook een bende, meneer Van Duren toch, die al veel eerder heeft toegeslagen. Ook een, het C-cure cash in Rotterdam. Daar hebben ze feitelijk ja. twee kerels neergeschoten in april. Hetzelfde auto, ook in die BMW. Er, M5. Is, er zijn vage aanwijzingen dat het dezelfde, zouden, dezelfde bende zou zijn. Dat is ook niet bewezen. Dat, wordt ook, dat worden ook weer verhalen. En die verhalen eh, zijn interessant om de krant mee te vullen en om films over te maken. Wat de, precies, wij hebben u gevraagd, onder andere omdat u bezig bent met de film Bende van bende Os. Van. Ja. Uh, openingsfilm voor het filmfestival, hè? Ja, klopt. Uh, waar gaat dat over? Ja, maar het gaat over een binnen die ook wel waarschijnlijk wel helden zullen zijn. Of niet? Nou, dat gaat over misdaad in de jaren 30 en uh, in Amper 5 tijd zijn er 24 moorden gepleegd, 1100 uh, uh, uh, misdrijven met zwaar geweld, 300 brandstichtingen om de verzekering op te lichten. Dus in aard en omvang is de misdaad nooit zo groot geweest als in de jaren 30 in Os. Uh, die haar hadden nooit de film gezien, hadden uh, nooit een boek gelezen, dus misdaad was er al. Er is behoefte aan om dat te koppelen aan films. Maar we kunnen er beter filmen. En hoe films. kwam u dan op dat verhaal? Ik kwam op dat verhaal omdat uh, ik grootgebracht ben met de heldenverhalen over de bende van Os. Want wat er u is gebeurd... Je komt gebeur uit die buurt? Ik kom uit de buurt, een gerucht naast Os. Hoe heet dat? Reek. 1200 okay. inwoners. Ja, dat gebeurt veel. Hoor. <laughs> nou, nou ja, daar in Os in de jaren 30 gebeurde heel veel. Die misdaad was zo groot dat daar de Mars uit Holland naartoe uh, gestuurd uit werd. Uit Holland, helemaal. Ja, en zo ging dat, ja. Dus het werd een strijd tussen Hollanders en... Echt uh, Tussen tuss katholieke uh, misdadigers en uh, protestantse Hollanders. Zo en, werd het bij jullie gezien. Ja, zo werd het gezien. En uh, uiteindelijk... Uh, zijn er 180 man gearresteerd in uh, halverwege jaren 30. 180, dat zijn andere aantallen dan. Dat is dan bijna heel dit. rijk. Maar, ja. Ja. En, ja. en uh, uiteindelijk wat er is gebeurd... is dat die Mario Sussé in de oorlog voor driekwart bij de NSB ging. En na de oorlog kregen die bendeleden een uh, heldenstatus. Want degene die de bende bestreed bleek in de oorlog erger dan de bendeleden ja. zelf. Zo heeft die geschiedenis zich helemaal omgekeerd. En over dat verhaal van goed en fout voor de oorlog gaat onze film. Maar uh, dat verhaal van, uh, van Scarface, want dat is dus de aanleiding uh, dat jullie hier zitten... dat heb je nu uh, volledig onderuit geschopt. Ja. Ik ben trots op deze journalistieke prestatie van mezelf. Door vannacht gewoon de film te kijken. En dat is wat er zo weinig gebeurt. Mensen zeggen wat. Op spits staat op de voorpagina een grote foto van Al Pacino... met een machinegeweer. Dat wordt gekoppeld aan deze overval. En het heeft er niks mee te maken. Maar dat beeld zit bij jullie. Het ook al een verschrikkelijke misdaad. En je weet er eigenlijk niks van. We weten er weinig van. Alleen Er wordt gezegd. Als er hele muren uitgeblazen zijn. Dat is stevig. Maar dat heeft niks met die film te maken. Als met machinegeweer op de politie geschoten wordt. Dat gaat niet over. Om, uh, hè? Nee, dat is ook niet wat ik beweer. Ik beweer alleen dat het niks met de film te maken heeft. Maar moeten het we El Tacino nou nog laten zien. horen? Of niet meer? Dat heeft geen altijd zin Nou, uiteindelijk eigenlijk... altijd goed. Meer. Nou ja, we hadden dus ja, een, een fragmentje... waarin Scarface dus in dat volle restaurant... beschonken toestand die verbaasde... gasten verwijderd ze laf zijn. Maar ik weet niet of we dat nou moeten, nog moeten laten Lijkt horen. Lijkt mij niet. Nee, want, uh, nee, want uh, de, de, de, die man maakt dus, ook niet de indruk dronken te wezen. Toch? Nee, ze die, uh, waren schutters? niet dronken. Nee. Nee. En uh, wat ik zeg, Scarface gaat over cocaïne... en het heeft niks met dit geldtransport te maken. Dit is wel een heel filmische overval. Dat is, er zullen later films wat, over gemaakt kunnen is er, worden. Wat is er zo filmisch nou, aan? Het is heel beeldend. Als je iets opblaast, is het beeldend. En, ja. Een wilde... Beeld de achtervolging uh -huh. en dan een auto die zich uh, als een vuurbal over de snelweg beweegt, dan een ontzettend lullig uh, busje kapen en daarmee uh, uh, weggaan en uiteindelijk de politie te slim af zijn. Oh. Dus dat heldendom van Billy the Kid, van Bonnie and Clyde Precies. van de bende en van OS. en uiteindelijk van Oz, het dat zelfs zit... voor elkaar krijgen om dus in Nederland een discussie op gang te krijgen of het leger al of niet ingezet wordt. Ja, ja, worden. Dat is helemaal ridicule. Precies het bombardement of zo, dat is... Uh, het, uh, waarom bij de bende van OS... Zolang fout ging, is er was er een ontzettende strijd tussen de gemeentepolitie, de marechaussee, de Rijksveldwacht en de gewone veldwacht. Vier politiediensten probeerden die bende op te rollen. Dat lukte niet, want ze werkten niet samen. En nu zie je precies hetzelfde probleem. Uh, uh, Verhagen zegt dat het leger dat op had moeten lossen. Hoe dan? Het leger is daar niet in getraind. Dat is schijnmacht. Dat is Zolang dat de overvallers. ...professioneler zijn dan de politie... ...zodat de overvallers eh, met succes overvallen plegen. De politie is gewoon zeer slecht georganiseerd, kun je concluderen. Nou ja, Er werd gezegd uh, dat de misdaad een volgende stap had gemaakt... ...en een nieuwe fase was beland. Ja, nee. en, en daarom maak ik die film over de jaren dertig... ...dat het was tien keer erger dan het nu was. Dus er wordt gedaan alsof het vroeger beter was... ...en nu slechter, maar... Ja. Dat klopt ook Goed. Goed. Aan tafel ook David Bakels. we de 7 even hadden, hadden ze de goede auto's uitgezocht. De BMW weet ik veel wat en de Audi. Uh, Met nog een hoop letters en cijfers. Uh, ze ja. gingen heel snel. Ja, als ontvluchten je doel is, dan kun je niet genoeg pk's hebben. In dit geval heb je dan mm. beide auto's die genoemd zijn. Is, die vormen de top. Allebei tien ja. cilinders. Uh, Topsnaar je, 270, 280. Nou, ze zijn allemaal, dat is het curieus, ze zijn allemaal afgeregeld op 250. Het is een gentleman's agreement tussen de Duitse fabrikanten... Hoe sterk we onze auto's ook maken, 250 is de max, dus elektronisch oh. afgeregeld. Oh. En je moet een papiertje tekenen, over opsporing verzocht... je moet een papiertje tekenen bij de fabriek... als je wil dat die begrenzing er afgehaald wordt. Oh. En welke goed, auto's waren het precies? Want dat het wordt was een nu BMW M5, ja? dat is een 10 cilinder 5 liter met 507 pk... en een semi-formule 1 flipperbak, dus schakelen gaat ook heel snel. En die Audi RS6 is ook een 10 cilinder, maar nog een keer met twee turbo's. En die heeft een kleine 600 pk. En kwamen ze daar op een eerlijke manier aan... Die BMW schijnt gestolen te zijn, hè, meneer Van Duren. Ja. Daar is ook echt ook met pistolen bedreigd bij een autohandelaar. Geeft die sleutels af. Die is later in brand gestoken. Dus dit zal dan een nieuwe BMW M5 moeten zijn die ze weer gestolen hebben. Een eerdere M M5 ja. hadden ze dus ook. En die RS6, daar zaten gestolen kentekenplaten op. Die waren notabene afkomstig uit Osdorp. Dus uh, ja. Nee. Hoe zou je op het... Overigens, Os Osdorp. Osdorp. Osdorp. Ja, ja, ja, ja, ja. meneer Van Duren... Hoe, ja? eh, eh, ik, er wordt gezegd dat het is een Audi RS6 is, maar ik weet niet, Ik kan het niet zien aan het uitgebrande wrak. Hoe zou je op het Nederlandse wegennet een voortrazende vluchtauto het beste kunnen afstoppen? Daar, ja. zijn, daar zijn heel goede technieken voor. Ik, het is heel gemakkelijk om nou de politie te gaan zitten schieten. Ik geloof in tegenstelling tot wat u zegt dat de politie wel goed georganiseerd is. Alleen op dit moment was de misdaad een echte overval, ook in de tijd. Men had gewoon niet de tijd om onder het achtervolgen kogelvrije vesten aan te doen, waar men wel volgens mij tijd voor moet hebben gehad. Via die centrale meldkamers. Ja, maar je kan toch je de weg een blokkade ja, komt, ja. die weg dicht, maak die afritten dicht, maak een file. Dat is een officiële politietechniek, hè. Een file maken. Je gaat gewoon eenvoudig het verkeer stoppen. Dat maar, begrijp ik dus niet. Maar, en ze hebben 130 kilometer gejakkerd, hè. Hoe lang? Ja, 130 dat km. vond ik ook is lekker breed, van, ja. En het was toen natuurlijk erg rustig op die A2. Ja, je kunt 250 rijden, helaas. Ja, geen dus wegwerkzaamheden, 330. daar hebben ze natuurlijk ook op gelet. Maar goed, die auto knalt dan op de vangrail. Ja. Vliegt in brand, als een soort vuurbal, ja. Dat is juist geen reclame voor Audi dan. Want het is een, in alle gevallen een vierwielaangetreven ding. Ja. Met allemaal sperren erop en elektronische schildwachten. Dus ze moeten wel heel gek, de gek Elektronische schildwachten, wat ja, zijn dat? Dus het zijn ESP-stabiliteitssystemen, bijremsystemen. Tegenwoordig heb je trouwens op auto's als je een object nadert, bijvoorbeeld een vangrail... dan gaat het ding zelf remmen en corrigeren. Ja. Dus als je dan nog zo'n ding aan het, aan, het, aan het slippen krijgt... Maar ja, ik geloof dat ze haast hadden, hè? Ja. Maar goed, en toen zijn ze daarna dus in een... Hyundai gestapt, een Koreaans senioren vind ik toch, eigenlijk. Ja. De, Hoe noem je dat? <laughs> Hyundai, ja, Hyundai, geloof Hyundai, ik. En nee, en ja. senioren? Ja, is echt zo'n zo liever busje met hoge instap en, en ruimte voor oh, vier gangsters. Ja, ook. Is, ja. Want ze gingen dus met die twee auto's en dan zijn ze met ze verlaten. Ze die, ze die hebben die mensen ze verlaten? gestopt. gestopt ja. en gezegd: uh, afgeef de ding. Ja. Ja, die uh. reden dus blijkbaar tussen de politie en uh, de dus senioren. Hoe, hoe, hoe bestaat dat? Ja, inderdaad. U, u zegt dat natuurlijk uh, goed, meneer Buur. Uh, heb je dan de tijd om uit een wrak te stappen. met de politie op je hielen. mensen aan te gaan houden. en een dan een in een Hyundai te verdwijnen? Nicht te knorren. En en wat, wat, doet trouwens, wat doet een senioren-vennetje om die tijd op de snelweg? Nou, dat die is daar ook wel waar. Zo bevindt het onweer. Misschien ja. moeten we ons daar eens eerst eens <laughs> op concentreren. Nee, maar ja. dat is natuurlijk idioot. dat ze uitgerekend met die Hyundai. En doorgaan. Ja, En dat dan de politie zegt, nou... Ik, nou, uh, dat weet u beter dan ik, maar... Uh, wat ik de heb gelezen is dat ja, de politie gezegd, zei... We stoppen ermee, want we zijn die mannen gaan schieten. En juist omdat er seniorenvennetjes en wat iets is meer, zij rondrijden... moeten we voorkomen dat er kogelregens ala enzovoort ontstaan. Dus we stoppen. Nou, Terwijl ja, dat alleen, natuurlijk dan het moment geweest het was om ze in te halen. Want ja. toen zaten ze in een lucht oh, nee, autootje. Waarom niet? Ja. Wat zeg je? Nou ja, dat was natuurlijk het moment. Op, op, op, toen ze in dat kleine autootje gingen. konden ja. ze niet meer zoveel snelheid maken. Dan denk je, nou dan heb je meer kans om ze. Te ja, te... Ja, maar ja, maar ze wel, zijn eindelijk ingegaan. He? Ze hebben bewust okay. de snelweg verlaten. om in de stad verloren te kunnen rijden. Denk oh, ik. Ja? Oh ja? Dat weet ik niet. Ja. Dat is zo. Meneer Verduren, wanneer komt uw film uit? Want daar zijn we zo langzamerhand dan wel benieuwd naar. Uh, het wordt de openingsfilm van het uh, filmfestival. September, dus 21 he? september en 29 september draait hij in de bioscopen in het land. Juist. En dus heviger dan uh, wat Scarface en vrienden... die helemaal niet op Scarface lijken, uh, doen. Oh, het ging er stevig aan toe in Os. Uh, hoeveel doden zijn er geval? 4 24. In 5 jaar. En onze film vallen er net minder. We laten ze niet allemaal zien. oké. Okay. Okay. Fijn dat jullie er waren. U hoorde filmregisseur André van Duren... en u hoorde ook autojournalist David Bakels. Het ging dus over de zogenaamde Scarface-bende. Maar nogmaals, ze lijken er helemaal niet op. <lacht> Voor een reconstructie van de overvallen van de bende in België en Nederland... zijn foto's van de lookalike van de gangleider bij ons op de site te zien. En als u dan lekker de, uh, nou ja, de, de film erbij pakt, nou ja, niks dus. Goed, lezen nog steeds spoorloos. Meer info, nieuwsshow.nl. Ja, zometeen. Na het nieuws van 10 uur dan, uh, zijn we bij u terug... met een nieuwe blik op het Waskau-pact. 20 jaar geleden ontbonden. Pieter Stijns doet de boeken en werpt samen met Bertram nog licht op de popmuziek. Oh la la!